Emmanuel, Emmanuel. Zijn naam zijn. Ik heb hier een paar plaatjes meegenomen, die heb ik jaren bewaard. Die mag je straks na in de koffietijd wel even, even kijken. ...van een hele prachtige mooie dame... ...met prachtige mooie lange benen. En uh, in feite... ...zijn die mooie benen een prothese... ...want zij hebben helemaal geen benen. Maar uh, deze, deze plaatjes... ...dat is voor mij eigenlijk een inspiratie... ...dat je belemmering... ...of je, wat je tekort komt... Je beperking, dat hoeft nooit eens een belemmering te zijn. Ook al heb je geen benen. Kan je toch lopen. En ik zal dit vertellen, dat deze meid nog harder kan lopen... ...maar die protheses als dat ik, kan lopen met mijn gezonde benen. Ik heb er nog eentje. Dat is een hele jonge man... Als je hem zo ziet, dan is die, En u ziet het. Ook deze jonge man heeft geen benen. En deze man kan hard lopen. Nog veel harder dan dat ik met mijn gezonde benen kan lopen. Ja. Maar dit zijn... Dit zijn uh, die heb ik gescheurd uit bladen. En die heb ik ongeveer zo'n 25 of 30 jaar bewaard. Die had ik toen dus al. Maar ik heb hier dus nog een mooi plaatje van uh, Rachel. En zij is 19 jaar oud. En uh, ik heb hier een foto van dezelfde Rachel. En die is 21 jaar oud. Deze meid volgde haar hart. Ze is aan de drugs... En zij is gestorven met 21 jaar. Dit soort dingen hebben bij mij altijd indruk gemaakt. De mensen moeten niet te veel met woorden bij me komen. Eén plaatje zegt bij mij meer dan duizend woorden. En als je bij mij met duizend woorden komt... ...dan versta ik het niet meer. Dan wordt het voor mij een beetje te moeilijk. Weet u hoe je dingen grijs moet maken... Dat is wit met een druppeltje zwart. Ik ben kleurenblind hè. Maar als je een klein beetje zwart in wit doet, dan wordt die grijs. En als je donkerder maken doet, dan maar een druppeltje erbij. Je hebt maar een heel klein beetje zwart nodig om grijs te maken. Ik wil u namelijk één ding uit de droom helpen op deze dag. En ik hoop als deze dag voorbij is dat, we dat, dat het voor iedereen duidelijk mag zijn. Uh, er zijn christenen die, die doen dat heel erg moeilijk doen. Maar er zijn ook christenen die doen het veel te makkelijk. Het lijkt net soms of dat ieder mens die Jezus Christus aanneemt, zomaar het paradijs inwaait. Zo makkelijk. En iedereen wijst eigenlijk naar de tekst, kijk maar aan het kruis, naar die twee rovers. En ik wil dat, wil ik toch vandaag in gedachten brengen. Of dat u eventjes uh, uw gedachten corrigeert. Of in ieder geval. de aandacht wil, wil, wil, wil schenken. aan dit, aan dit uh, begrip. die wij als christenen hebben aangenomen. Daarom is het thema voor vandaag. Uh, kan die... Het thema voor vandaag is namelijk. ter nauwe nood gered. Kent u het woord? Ter nauwe nood gered worden? Er zijn christenen die zeggen dat het zo makkelijk is om gered te worden. Neem Jezus aan, laat je eigen dopen en je bent er. Maar als ik de Bijbel lees steeds meer en meer, dan wordt het toch anders. Het is dus niet zo eenvoudig zoals we dat soms wel denken. Wij, ter, wij de rechtvaardigen, zegt Petrus, worden ten nauwe nood gered. Ik wil namelijk een stuk lezen uit 1 Petrus 4 vanaf vers 14. Daar staat het op. Indien gij door de naam van Christus smaat leidt, zijt gij zalig, daar de geest des heerlijkheid en de geest Gods op je rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar of dief of boosdoener of als een bemoeial. Indien gij echter als christen leidt, dan schaamde hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ter nauwe nood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij die naar de wil van God leiden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven steeds het goede doende dus je wordt niet zo makkelijk zomaar het paradijs ingeleid wij worden ter nauwe nood gered we zullen dus echt alles moeten doen heus de wet zal ons niet redden maar wij zijn gered om de wet te doen wij zijn niet van deze wereld wij behoren in het koninkrijk van God wij zijn het voorbeeld voor alle mensen op deze wereld hoe God het eigenlijk wil zien de wet redt ons niet maar die wet die zullen we moeten houden want daar zullen de mensen kunnen zien wie we zijn. Gij geheel anders, zegt Paulus. We zullen dus helemaal anders moeten worden. Het is namelijk zo, dat als u dus hier komt, dan zal u gecorrigeerd worden. Als u ergens komt en u hebt het naar de zin, ja, dan mankeert er niks aan je. Dan is gewoon alles goed. Want je hebt het naar de zin. Maar als je bij God thuiskomt, word je gecorrigeerd. Of je wil of niet. Want wij zijn allemaal zondaars. We hebben allemaal gezondigd. Gezondig. Er is niemand goed. Hij is goed. Wij zijn dus niet goed. We moeten gecorrigeerd worden. En dat doet zeer. Dat is niet altijd prettig. En het is makkelijk om te zeggen: van ja, het staat geschreven. Oh, die preek van vorige week heeft me wakker gemaakt. Er staat zoveel geschreven. Soms denken we van, nou maak de Bijbel even open. Kijk, ja, er staat in, er staat. Inderdaad, er staat. Maar de Verdal heeft vorige week een tekst erbij genomen, maar er staat ook geschreven. Dat. Er staat zoveel dingen geschreven in de Bijbel. We zullen ze allen, allen, alles, alles moeten kennen. Je kan dus niet één tekst nemen. Er staat ook geschreven. Je moet de Heer niet verzoeken. Dat moeten we ook begrijpen. Wat bedoel je met verzoeken? Zoals bij Mara. We moeten nog zoveel dingen leren. Laten we nou naar, de, naar die beroemde tekst gaan. In Lucas. Naar de kruising van Jezus. Dat is de tekst die we als een vaandel vasthouden. Dat God is goed, God is liefde. Jezus heeft de prijs betaald. En met hem komen we allemaal het paradijs binnen. Kijk maar naar die misdadiger Die met Christus is gekruisigd. Weet u broeders en zusters, ik heb namelijk iemand gekend van heel dichtbij. Zelf gelooft hij niet. Wel altijd sabbat gevierd. Althans. Hij werkt niet op sabbat. Sluit zijn zaak. Brengt zijn vrouw en zijn kinderen. Naar de gemeente toe. Om tien uur. Een chauffeur breng je dan. En om twaalf uur is de dienst aflopen. Dan komt de chauffeur weer. En dan wordt vrouw en kinderen naar huis gebracht. Zo heeft hij voor een lange tijd gehouden. Maar Zelf. Gelooft hij niet. Toen hij in de storm zat. Toen woord hij graag de Bijbel lezen. Maar zelf heeft hij zijn leven nooit aan de Heer gegeven. Nooit. En ongeveer zo'n vijftig jaar later. Toen kwam hij te sterven. Hij lag op zijn sterfbed. En er was een predikant bereid en zijn vrouw. Om naar hem toe te komen. Voor het laatste gebed. En te, deze twee lieve mensen die kwamen dan naar hem toe. En die bidden voor hem. En hij moest dan nazeggen. Want hij had niet eens meer de kracht. Om te spreken. Dus hij moest even nazeggen. Het zondagsgebed. En hij heeft de heer aangenomen. Ik was er zelf niet bij in die kamer. En de, die twee lieve mensen die komen naar buiten en die zeggen van, hij is bij de Heer. Hij heeft de Heer aangenomen. En iedereen zegt, halleluja, we zullen hem terugzien in het paradijs. Ik heb de moeite mee met dit soort verhalen. En ik ben blij dat ik vandaag hier mag staan, mag ik grust weten. Lees in je polis waarvoor je gedekt bent. Toen ik christen ben geworden, toen vroeg ik aan de mensen om me heen, wat moet ik als eerste lezen in de Bijbel? De Bijbel is zo dik. En ik lees maar heel langzaam. Zeggen ze, oh je moet Johannes lezen. De ene zegt het Nieuwe Testament. Op een gegeven moment zegt hij, Johannes dat is de, de, de profeet van de liefde. Daar moet je in beginnen. Uh, jaren later, als hij mij zou vragen... Wat moet je als eerste lezen als je christen wordt? Dan zei ik pak het boek Deuteronomium. En als je dat gaat lezen en je begint een hekel te krijgen aan God. Dan ben je op de goede weg. Want dan heeft God je aangeraakt. Maar we moeten veranderd worden. Ik ben een ander mens geworden door het boek Deuteronomium. Want in het boek Deuteronomium staat de hele Bijbel in een paar woorden. Het is of de zegen of de vloek van God. Het is of wit of het is zwart. Ook de vloek is een zegen van God. Dat kiezen we voor. Dat kies ik voor. Als ik zeg ik wil niks met hem te maken hebben. Dan kies ik voor dat andere. Je kiest altijd. We gaan naar Lucas. Lucas 23 vers 33. En toen zij aan de plaats gekomen waren, die schedel genoemd wordt, kruisigde, kruisigde, kruisigden zij hem daar ook, daar en ook, de misdadigers. De ene en de, aan de rechterzijde en de andere aan de linkerzijde. En Jezus zeide: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Als u gaat lezen, dan moet u ook oppassen, want het wordt soms zo mooi geschreven. Probeer de, situatie, probeer de situatie wat hier afspeelt voor je te halen. Probeer het voor de geest te halen wat hier afspeelt. Het is heel erg belangrijk. Nederlands is moeilijk, maar het begrijpen is nog veel moeilijker. En zij wierpen een lot om zijn klederen te verdelen. En het volk stond erbij en zag toe... Ook de oversten honen hem. Anderen heeft hij gered. Laat hem nu zichzelf redden. Indien hij de Christus is. De uitverkorene. Nou dit is dan heel mooi geschreven. Maar hier staan dus een menigte van mensen. Die drie mannen kruisig. Waarvan de ene zoveel goede dingen heeft gedaan. En zeggen van. Nou als jij nou de Christus bent. De zoon van God. De uitverkorene. Nou, laten we nog maar eens even zien. Dat wordt hier gezegd door heel veel mensen die voor hem staan. Ook de soldaten kwamen naderbij om hem te bespotten en brachten hem zure wijn. De soldaten die ter dood veroordeelden bespotten. Gaat u eigenlijk voor de geest halen? Dat kan niet eens, dat mag niet eens, zo hoort het niet eens. En ze zeiden, indien gij de koning der joden zijt, red dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem, dit is de koning der joden. Daar hebben ze een plankje opgeslagen, opgeslagen boven Jezus. En der gehangende misdadigers lasteren hem, een der gehangende. Ze lasteren Jezus. Zijt gij niet de Christus? Anders vertaald, je bent door de Christus. Red uzelf. En ons. Je bent door de Christus. Red jezelf. Want het zijn geen lieve jongens die daar hangen. Dat zijn misdadigers. Een ander woord. Dat zijn bandieten. Weet u wat een bandiet is? Die komt ze niet tegen. Kijk, een dief die steelt nog als je slaapt. Dan steelt hij je. Een bandiet die trekt zo je oorbellen van je oor af. Ik heb ze gezien. Ik heb ze meegemaakt. Daar wordt een kind gedragen. En die had twee oorbelletjes aan. En die bandiet die komt achter die vrouw aan die, die, kin draagt, die dat kind draagt. En die trekt zo de oorbellen dwars door de oren heen. Hè? Dat doet een bandiet. Dat zijn niet van die lekkere jongens die hier hangen. Even maar de verduidelijking over wat voor mensen je eigenlijk hier hebt. Maar de andere antwoorden en zeiden, hem bestraffende. Vrees zelf gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt. Deze man, die ook gekruisig was, die sprong in de bres voor de Heer Jezus. Terwijl hij eigenlijk daar wacht op zijn dood. Al die mensen die daar staan. Die staan alleen maar een beetje leedvermaak. En eigenlijk alleen maar een beetje lacherig te staan. Wachtende totdat Jezus doodgaat. Maar deze enige man die sprong echt in de best voor de Heer Jezus. En die bestraft gewoon de uitspraak. Van zijn maatje. Weet u, dit is heel bijzonder wat hier gebeurt. Vrees zelf gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt. En wij, terecht, want wij ontvangen vergelding na wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij erkent gewoon dat hij verdient. ...te sterven aan het kruis. Dat doet deze misdadiger. Als u vandaag van de dag naar de gevangenis toe gaat... ...en u vraagt van aan de honderd gevangenen... ...of ze schuldig waren... ...dan zegt er de 99 dat ze daar onschuldig zitten. Ze hebben nooit wat, geda wat, wat gedaan. Er zijn zoveel chauffeurs die zijn aangehouden in Frankrijk... Dat is allemaal buiten hun schuld. Maar deze misdadiger. Deze bandiet. Die zegt wij verdienen. Wij hebben een verdien. Daarom hangen we hier. Daarom wachten we op onze dood. Maar hij. De Christus. Ja maar dat zegt hij hier ook nog. En wij terecht. Want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dat moet u verder horen. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk komt. Hij herkent de Heer Jezus als koning in zijn koninkrijk. Dat hebben al die mensen die hier staan niet gedaan. Op de discipelen na en de rest. Maar deze man heeft echt voor de Heer Jezus in de bres gesprongen. Hij is dus niet bang geworden. En hij accepteert, hij accepteert de straf die hij verdient. En hij zeide tot hem: of dat was even kijken. De bandiet die sprak tot Jezus: Gedenk mijner. Wanneer gij in uw koninkrijk komt. Meer dan dat had hij niet gevraagd. Gedenk mij. Als je bij je vader bent. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hier valt nog heel veel te zeggen over deze tekst, maar daar ga ik nu niet over. Maar de Heer Jezus, die belooft dat hij hem zal zien in het paradijs. Dat heeft hij gedaan. Laten we alsjeblieft niet wachten tot het laatste moment dat we gered zullen worden zoals deze man gered zult worden. Dit moment komt nooit meer. De, de Heer is voor eenmaal gestorven en voor altijd. Deze situatie komt dus niet meer. Het is één keer gebeurd. Er wordt maar één keer iemand gekruisigd, Als losser voor onze zonde. Voor mijn zonde. Daar is hij voor gestorven. En God bewijst hier genade. Voor deze man. Die erkent, Die erkent dat hij zondig is. En dat zijn Heer gestorven is voor zijn zonde. Hij pleit voor de Heer Jezus. Aan het kruis. En hij zei. Als je bij je vader bent. Gedenk mij. Meer heeft hij niet gezegd. Ik wil graag dat u hierover nadenkt. Ik wil verder naar het verhaal van Noach. Broeders en zusters. Er is zo, zoiets geweldigs gebeurd in het leven van de mens. En eigenlijk staat er maar te weinig in de Bijbel. Hij staat in Genesis 6. Er staat veel te weinig in de Bijbel. En als ik de boek Noah ga lezen, dan krijg ik een beetje de indruk dat God meer van dieren houdt dan van mensen. Weet u dat ook? Maar het is, uh, het is een heel bizar verhaal. En als we dat verhaal uh, horen, ja dat horen we alleen maar dat ja, een ark en de dieren en Noach. En het is, uh, het is gewoon klaar eigenlijk. Maar wat, wat heeft er eigenlijk plaats gespeeld? Wat is er eigenlijk gebeurd in de tijd van Noach? Als we dat niet weten, als we dit niet weten... Dan herhaalt zich de geschiedenis. We moeten leren. We moeten leren van wat hier eigenlijk gebeurd is. Als God spreekt dat hij spijt had dat hij ooit de mens heeft gemaakt, dan moet er toch wel iets aan de hand zijn. Dan moet er toch iets aan de hand zijn. Dat is toch iets goed fout. God schiep de aarde en hij maakte eerst de dieren. Toen alle dieren er waren die de mens geschapen om te heersen over de dieren en over de aarde en wat gebeurt er als je hier gaat lezen genesis 6 toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden zagen ze de zonen gods dat de dochters zagen de zonen gods dat de dochters der mensen schoon waren en zij namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. En de Heere zeide, mijn geest zal niet altijd in de mens blijven. Nu hij zich mist, misgaan hebben. Hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde. En ook daarna toen de zonen gods tot de dochters der mensen kwamen. En zij hun kinderen waren. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd mannen van naam. De zonen van God die trouwden gewoon naar het uiterlijk van de mens. Ze keken alleen maar naar schoonheid van buiten. God had in die tijd nog een volk, zijn zonen noemde hij dat. Die naar hem luisteren. Daarom zijn, zijn ze ook de zonen van God. Maar in die tijd trouwden ze alleen maar met, met mensen die ze maar willen. Als, ze volgen hun hart. En God had het zo gezien. Dit kan dus niet meer langer zo. En vers 9. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardige en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Er is toch nog een onberispelijk, onberispelijk man die met God wandelde. En Noach verwekte drie zonen Sem, Sam en Japheth. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol geweldenarij. Gewelden en God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven. Want al wat leef had zijn weg op de aarde bedorven. Hoort u dat? Toen zei de God tot Noach. Het einde van al wat leef is door mij besloten. Want door hun schuld, door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie ik ga hem met de aarde verdelgen. En God maakte een verbond met Noach. God maakt een verbond met Noach. We moeten goed weten wat een verbond inhoudt. God heeft Noach een ver, een verbond, met, met Noach een verbond gemaakt om een ark te bouwen. Want God gaat de aarde vernietigen. Met water. God gaf de mens nog 120 jaar. En Noach moet beginnen om een ark te bouwen. U moet Goed begrijpen dat in die tijd de gamma er nog niet was ook de praxis niet, je hebt daar je hebt in die tijd ook nog geen elektrische zagen, een houtzagerij bestond ook nog niet. Dus Noach die moest echt bomen kappen en bomen zagen, God heeft de maten gegeven hoe hij ze moet bouwen. Het was een ark van 137 meter. Lang En dan is hij ook nog 23 meter breed. En dan is hij hoog 14 meter. Nou, hoeveel is dat? Ik denk drie, vier keer dit, dit gebouw. Zo groot is die ark. Zij hebben in die tijd nog geen heftrucks, geen kranen. Wat ze wel hadden is olifanten, paarden. Dat hadden ze in die tijd al. Maar bouwte, moeren, schroeven enzovoort, dat, ja, dat was er niet. God heeft precies gezegd hoe Noach die ark moest bouwen. En niet anders. Hij moest een lichtsluif maken, luchtsleuf voor het licht dat hij naar binnen gaat. En hij moest een luik maken aan de zijgang van de ark. Die ark wordt ook de doos genoemd, of een kis. Noach is jaren bezig geweest met die ark te bouwen. Op het drogen. Maar niemand, maar dan ook niemand, niet één mens, wil toch naar hem luisteren. Op een gegeven moment was de maat vol. De maat was vol. Toen zegt God, ga de ark in. God heeft ook alles gezegd wat hij in die ark moet meenemen. Die ark zat vol met dieren. Alleen hij en zijn vrouw en zijn drie zonen en de vrouwen, die mogen in de ark. En God sloot de ark, staat er in de Bijbel. En de aarde werd vervuld met water. En op een gegeven moment drijft de ark. Tot boven de bergtoppen, schrijft de Bijbel. En weet u, broeders en zusters, ze bleven in de ark... Iets van, ik heb het opgeschreven, 389 dagen hebben ze in die ark gezeten. Weet u wel eens bij stilgestaan? 389 dagen in de ark blijven zitten. Ik heb 40 dagen geregen. En de aarde was een bak met water. En alles, maar dan ook alles, echt alles wat buiten die ark is, is vernietigd met water probeer het even voor de geest te halen wat ik zeg. Wat hier staat. Er waren in die tijd ook mensen, kinderen, dieren. Die echt misschien wel gehangen hebben aan, het, aan die ark. Doe ons open, laat ons ook ingaan. En die ark is dichtgebleven. Er is geen mens meer bijgekomen. Als je vandaag van de dag ziet met de vloed in Burma, wat er gebeurd is na zo'n vloed. Ik wil u niet bang maken. Nee, echt niet. Ik ben geen onheilprofeet. Ik ben eerder een realistische profeet. Ik wil u vertellen wat er staat. Dat staat er. Het zal gebeuren als de dagen van Noach. Het Nieuwe Testament spreekt af en toe eens een paar woorden over de dagen van Noach. God zal, niet, God zal de wereld niet meer vernietigen met water. Maar weet u. Nadat ze, nadat ze 389 dagen in de ark hebben, ge, hebben gewoond. Toen konden ze één been op de aarde zetten. En God had een verbond gemaakt met de mens. Met Noach. Dat hij dat nooit meer zal doen. Maar even later. Als u in twee bladzijden doorgaat. Dat lees je dat God Sodom heeft vernietigd. Ja, het is niet leuk om te horen. Maar vandaag van de dag hoor je dit verhaal. Deze verhaal nog steeds op deze manier. En wij geven de duivel de schuld voor alles. Alles was versopen, alleen een boeddha blijft staan. En niet zo'n kleintje. Houdt God niet van mensen? Houdt God niet van kinderen? Heeft u daar eens over nagedacht? Het is een God van liefde, maar wel een God van liefde dat voortvloeit uit Zijn gerechtigheid. Dit moet u nooit vergeten. Daar is een groot verschil. We zijn geen humanisten. Onze liefde komt voort uit het woord van God. En dat is gerechtigheid. En dat moet God dus doen. God kan dus niet anders om zijn naam in eer te houden. Staande te houden. Wat hij gezegd hebt, dat zal hij doen. Hij is betrouwbaar. Hij kan er niet omheen. Als dat wel kon... Dan had de Heer Jezus niet hoeven te sterven. Echt niet waar. Dan waren we zo gered geworden. Vandaag van de dag kunnen we nog steeds gered worden. Door zijn woord. Door het bloed van Christus. Die voor ons is gevloeid. Die voor ons is dood gegaan. Zijn enige geboren zoon. Hij is onze ark. Hij heeft ons gered uit de dood. Maar de vader is de veroorzaker. Hij heeft hem gestuurd. opdat het mogelijk mag zijn. opdat de relatie met mij. En God. Hersteld mag worden. Maar als dat zo is. Dan zullen we moeten doen. Wat hij zegt. Wij leven wel hier op deze wereld. Maar wij zijn niet van deze wereld. Wij zijn geheel anders. Wij zijn behouden. Om te doen. Wat God zegt. En waarom omdat het goed is voor ons. God houdt van ons. God houdt van de mensen. Maar denk niet dat het zo makkelijk gaat. Denk niet dat we maar zomaar de, de paradijs inwaaien. Halleluja. En God redt ons. Ja dat wil hij graag. Hij heeft zijn zoon aan ons gegeven. Zijn enige geboren zoon heeft hij aan ons gegeven. Om, om ons te redden. Zegt dat niet genoeg? Is dat niet een bewijs van liefde? Wat moet hij anders doen? Wij hebben nog eens een keuze van, nou dat weet zwaarder als dat. Maar God zegt, doe dit. Er is geen grijs gebied. Er is bij God geen grijs gebied. Lees het boek Deuteronomium. En zal u gewoon zien. God wil... Ons gaarne zegenen. Echt. Hij smeekt de mens gewoon. Kies nou voor het leven. Kies daar nou voor. Dat is wat God wil. God geeft geen welbehagen in, in, in het sterven van een zondaar. Hij wil ons redden. Maar hij kan jou niet redden. Waarom? Omdat het een God is die objectief is. Want als we... Allemaal zomaar het paradijs in wandelen. Ja, dan is dit ook allemaal niet meer nodig. Waarom doen we, ons, waarom, waarom doen we dat zo moeilijk? Dat hoeven we niet meer zo moeilijk te doen. God redt ons terecht ons, redt toch? Hij redt ons toch wel. Doe wat hij zegt. Als we doen wat hij zegt, zal hij trouw zijn aan zijn woord. Echt, je bent succesverzekerd. Kijk naar de kleine lettertjes van je polis. Die staat in het boek. Die staat er echt ingeschreven. En wat er niet staat, dat geldt ook niet hiervoor. Dus de mensen kunnen alles wel vertellen. Maar als het erin staat... dan mag je er zeker van zijn... dat het zal gebeuren. Want het is God die tegen je spreekt. En het staat allemaal op papier... Hij kan er zelf niet omheen. En als het anders is, dan kunnen we later als hij komt zeggen van, maar vader luister eens even, je bent niet rechtvaardig, want hier staat wat anders in. Maar dat gaat echt niet gebeuren. Hij is de rechtvaardige. Hij heeft ze niet verzonnen. Als hij wil dat wij rechtvaardig leven, dan moet het ook mogelijk zijn voor ons om rechtvaardig te leven. Naast zijn wil. En ga niet denken dat het niet mogelijk is. Ga niet denken dat het niet mogelijk is. Ga niet denken dat God ons een, een, een juk op onze schouders heeft gelegd die we niet kunnen dragen. Hij houdt van ons. Hij heeft ons lief. Maar er is een groot verschil tussen een humanist en een christen. Een heel groot verschil. Ja, God is goede tieren. God is genadig maar we zullen leven naar zijn wil. En anders zal het echt niet gaan. Er is nog genoeg voorbeeld in de Bijbel. Ik kan er nog eentje nemen. En dat is tot slot van Adem en Eva. Er waren twee mensen. Twee mensen in het Hof van Eden. Maar ze houden niet aan het woord. Ze luisterden niet naar wat God tegen, tegen ze gezegd heeft. En wat gebeurt er? Hij moest, hij moest ze wegjagen uit het Hof van Eden. Dat moet hij doen. Dat is rechtvaardigheid. Nou deze misdadiger. Deze bandiet. Die is rechtvaardig om te zeggen. Ik verdien mijn loon. Ik sterf voor de daden die ik heb gedaan. Maar hij. Hij heeft niets verkeerd gedaan. Gedenk mij. Als je bij je vader bent in het paradijs. Hij vroeg niet van help mij. Hij accepteert, hij accepteert zijn fouten. Hij ziet het in dat een onschuldig man is gestorven. Alleen de menigte had het gewoon niet gezien. Laten we niet wachten totdat we gered worden door de bel. Huh? Mooi, saved by the bel. Deze man is weer gered want hij heeft de Heer aangenomen. Laten we vroegtijdig. Laten we hem prijzen en loven. Niet voor wat wij van hem ontvangen en krijgen. Ja, ik heb ook veel gebeden. Ik heb ook niet alles ontvangen die God mij heeft beloofd of die ik graag had willen zien. Maar het gaat niet meer om de zegen die mij, die mij geschonken wordt. Het gaat om hem. Hij is mijn schepper. Hij is mijn God. Hij heeft mij gered. Van de boze. Ik hoef niet meer te zondigen. Ik hoef niet meer te zondigen. Met of zonder zegen van God. Hij is het waard om aanbeden te worden. Zoals deze man zegt. Deze misdadiger, Deze bandiet zegt. Deze man heeft niets verkeerd gedaan. Echt hij heeft helemaal niets verkeerd gedaan. Wij verdienen ons loon. Daarom hangen we hier. Gedenk deze woorden die gesproken is. En let wel. En ieder heeft ontvangen wat hij... Die, wat die, wat hij, wat hij gekregen heeft. Ook al heeft hij geen benen of geen armen. Ook al heeft hij beperkingen. Maar laten alsjeblieft onze beperkingen en onze uh, onze beperkingen geen belemmering zijn voor ons leven. Maar laten we doen wat we kunnen. En God is een God die ons zegen met datgene wat we doen wat we kunnen doen. Ja, zo moeilijk is Nederlands nou al eenmaal. We moeten doen wat we kunnen doen. En God volgt met zijn zegen. Ja, als ik deze voorbeelden genomen heb uit deze mooie plaatjes die ik heb uh, dan, dan moet u dat ook maar gaan doen ik ben ook niet zo'n geweldige prediker maar wat God mij gegeven heeft dat heb ik dan maar met een hele hoop hoe moet ik zeggen fouten toch maar gedaan om de boodschap door te geven dat het Duidelijk mag zijn voor een ieder. Het is heerlijk om een kind van God te zijn. Want één ding heeft hij beloofd. Ik zal je nimmer verlaten. Ik zal altijd bij je zijn. Daarom is het ook waard. Om hem te loven en te prijzen. In iedere situatie waar we ons eigenlijk bevinden. Het maakt niet uit. Hij is er altijd. Prijs de Heer. Amen. Amen.